of binnen 90 dagen de troepen terugtrekken. Obama vindt dat de Amerikaanse bijdrage in Libië zo klein is... dat toestemming van het congres niet nodig is. De Amerikanen hebben vooral een ondersteunende rol, zegt de president. In Griekenland beslist het parlement later vandaag... over een nieuwe regering onder leiding van premier Papandreou. De Pasok-leider maakte gisteravond in een toespraak op de Griekse tv duidelijk... dat hij aanblijft, maar dat hij wel wat personen in zijn regering gaat wisselen.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 De rest van de dag verloopt regenachtig. Vooral in het oosten kunnen de buien gepaard gaan met onweer en windstoten. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Amy Winehouse, die uh, de afspraken nooit nakomt. Niet op optredens verschijnt. Of uh, in platen, studios waar opnamen plaatsvinden. Of veel te laat komt. <laughs> in het grootste geval. Maar er is nog zo'n portret. Uh, Whitney Houston. Ja, die, uh, die, die is ook weer uh, naar een afkikkliniek geweest. Op eigen initiatief. En daar is ze net weer uitgekomen. Maar ze is nog niet helemaal clean. Uh, uh, ja, dat... dat... Dat verwacht jij niet voor wit nieuws. En is het altijd, nou, nou ja, als je de LP-hoezen en CD-hoezen van er ziet, een, een braaf meisje met braaf repertoire wat ze zingt. En dan toch weer elke keer de alcohol, de marihuana, de cocaïne en de pillen. En uh, vervolgens moet ze dan weer naar een afkikkliniek. En dan heeft ze ook nog die, uh, dat vechthuwelijk gehad met die Bobby Brown. Groen maar. Wat je in ieder geval van haar hoorde, dat was uit 2009. Toen is er in ieder geval een cd van haar verschenen... en uit dat album hoorde je nog eens een keer Whitney Houston met Call You Tonight. Ik heb voor je klaar liggen een oude Denk aan Henk-sessie. Een opname van de Scene met T. natuurlijk in de hoofdrol... Dat is uh, interessant om dat nog eens een keer uh, terug te horen. We gaan ook uh, lachen met heel oud repertoire uit uh, de jaren zeventig. Het komend uur komt dat allemaal voorbij. En ook uh, filmmuziek laat ik je horen. Namelijk, er uh, is hele fraaie muziek in een film die heet... Tout soleil. To soleil. Dat gaat inderdaad om uh, muziek uit... Uh, Napels, De Tarantella-muziek. Nou, als je de film nog niet gezien hebt, dan zou je, je waarschijnlijk afvragen... Want wat gaat er in godsnaam gebeuren? Heb je de film gezien, dan weet je wat je te wachten staat het komend uur. Seks en slechte whisky. Dan heb ik het niet alweer over Whitney Houston. Maar over een hele leuke band die uh, zondag 26 juni op zal treden in Genk. Burenman. Zou je dit binnenkort ook luisteren, kunnen beluisteren als je Brussel bezoekt en je bent er in het metrostation? Want wat is daar weer voor een toestand aan de hand? Nou, daar is al sinds jaren dag muziek door in dat Brusselse metrostation. Oorspronkelijk ging het om liedjes die gezongen werden in de Engelse, Spaanse en Italiaanse taal. Maar plotseling zaten er ook Franse chansons bij, omdat de muziek werd bepaald aan de hand van hitlijsten. En daar waren een aantal Vlamingen niet blij mee toen ze daar ineens Frans uit de luidsprekers in dat Brusselse metrostation hoorden komen. Dus die zijn gaan protesteren en die uh, hebben min of meer een uh, zin gekregen, die uh, Vlamingen daar. Want uh, de directie van de Brusselse metro die gaat nu een kwotum uh, vaststellen om alle vijf talen evenredig aan bod te laten komen. Nu zijn er ook nog Duitsstaligen in België. Als er uh, zo'n inwoner van zijn Duitse kant dan, dan ineens plotseling in de Brusselse uh, metro loopt... En, uh, en het Frans, en het Duits, en het Vlaams, en het uh, Engels, en het Italiaans woord... op een gegeven moment denkt van, ja, maar ik hoor geen Duits. <lacht> dan kan hij ook gaan protesteren. Dan komt er misschien ook nog een uh, hoeveelheid Duits repertoire bij. Je wordt in ieder geval Vlaamschip, het ware, van de groep Buurman. En zoals ik al zei, Buurman die treedt zondag 26 juni op in Genk. In het Vlaams-Limburgse Genk. Daar is een stadsfestival, straten vol terrassen en Podia waar de meest uiteenlopende artiesten te zien zullen zijn gedurende, te zijn, gedurende een aantal dagen. En Buurman is er uh, een van. Ja, Genk ligt nu zwaar van de grens af. Dus uh, zou ik zou zeggen, bekijk de websites. Want uh, Genk On Stage heeft een uh, website waarop je alle informatie kan vinden van de artiesten die daar uh, optreden. Voor Nederland ook niet geheel onbekende bands en namen zie je daar op de affiches staan. Buurman in ieder geval, zondag 26 juni zullen ze daar optreden. Dit wordt Alex Gardner, een zanger uit Schotland. Maar vorig jaar verscheen van zijn hand, I'm Not Mad. I was standing with those open arms. I could tell something was on your mind. He was nothing that you wanted me. You're yeah, having trouble trying to set him free. But out of nowhere you are acting strange Point your finger, tell me I'm to blame Promise one day I will make this work No, I won't give up even if it hurts I could have earned you And I'm the one to talk to Feeling like I never knew Tell me that you're here That's when it started all oh, this getting worse I was foolish you meant to me But I know it's more than jealousy Er zijn er uit Schotland die nog eens een keer voorbij kwam... met I'm Not Mad, een van vorig jaar. Op dit moment, dat wil zeggen in dit seizoen... er zijn een hoop uh, kleine festivals... die toch altijd interessante namen weer op hun affiche hebben staan. Als uh, jij bij jezelf uh, weet van dat er bij jou in de buurt... ook een uh, pop- of rockfestival of een muziekfestival is... Uh, wat niet al te groot is, niet uh, het, pink, het allure van pop heeft... maar gewoon een... Uh, een avond in de wei of, um, of op de markt, maar wel met leuke naam erbij. Dan kan je dat laten weten aan uh, de Nachtkringt Anders. En daarvoor kun je gaan naar uh, de website van de Vara, www.vara.nl. En dan ga je maar op zoek naar de Nachtkringt Anders. En dan uh, laat me weten waar dat muziekfestival plaatsvindt. En ik zal er uh, de komende week een melding van maken. Zoals bijvoorbeeld... Begin van deze maand op 2 juni in het Zeeuwse Grau, niet het Friese want dat spel je met OU maar het Zeeuwse, op uh, Zeeuwse Vlaanderen ligt dat met AAUB, ook een festival. En daarop het optreden van onder andere Jasmin, Miss Montreal en ook de scene was daar aanwezig. Nou, ik laat je de scene nog eens een keer horen, maar niet op een opname van dat uh, Grauwfestival, festival Maar datgene wat ze 27 juni 1996 speelde op 3FM... terwijl ze te gast bij Denk aan Henk. De scene en de arena... Arena, de titel van het liedje waarin je de stem kon horen van Thee Laude. Opname die werd gemaakt bij het programma van Henk Westbroek op 27 juni 1996. En zoals ik zei, de band van Thee Laude ziet dat twee weken geleden op op het Gouw Festival in het Zeeuws-Vlaamse. Met onder andere Jasmin en ook Miss Mantel op de affiche. Nou, zoals ik al zei, eh, festivals, de kleine festivals... daar wil ik graag melding van maken. Als je weet, bij jou in de buurt is een leuk festival... met eh, aardig interessante namen, dan eh, laat het weten via www.vara.nl... en ga even op zoek naar eh, de programmasite van de Nachtring Anders. Maak er melding van en volgende week dan zal ik hier in de Nachtvind Anders... daar op mijn beurt weer een melding van maken... En dan gaat het echt om de kleinere festivals, dus niet om Oerl en Mundial in Tilburg... wat op dit moment al plaatsvindt, maar echt van de, die kleine festivals. Dan heb je bijvoorbeeld Koningspop binnenkort in uh, Elslo, in het Limburgse Elslo. Om maar eens wat op te noemen. Ik ben benieuwd. Laat het in ieder geval uh, maar weten. Dit is de nacht te de Vader op Radio 1. <laughs> Alsof het een piraat is. Uh, Little Steven van Zandt met zijn Disciples of Soul and Forever. En Little Steven van Zandt is een nou, mu muzikale duizendpoort. Maar vooral ook bekend vanwege uh, zijn activiteit in de E-Street Band. De begeleidingsband van Bruce Springsteen. Twee jaar geleden was het gezelschap op pingpop. En in de geleden ook Clarence Clemens een saxofonist die op dit moment aan het infuus ligt. En zo is het ook. It's all right. It's all right with me, girl, voor de volledigheid. En je kon luisteren naar de stem van Clarence Clemens. En ook zijn saxofoonspel was daarin te beluisteren. Zoals ik al zei, Clarence Clemens is een van de leden van de E-Street Band van Bruce Springsteen. Maar het gaat niet zo goed met hem. Afgelopen week werd bekend dat hij een broertje heeft gehad... en dat hij op intensive care zou liggen. zou er slecht aan toe zijn... De man is op dit moment 69 jaar en is al een tijdje ziek. Het gaat een, een tijdje kwakkelt hij al met zijn gezondheid. Maar goed, dat houd, weerhoudt hem er niet van om, ondanks de pijn die hij heeft, toch nog het podium op te klimmen. En aanwezig te zijn bij de optredens van de e street Band. En ondanks was hij ook aanwezig in de finale van de Amerikaanse Idols samen met Lady Gaga. Wat je in ieder geval uh, zojuist van hem hoorde, dat was uit 1983 en uh, 1985 van de LP Hero. Op dat album vind je ook uh, You're a Friend of Mine, wat hij destijds samen zong met Jamf Jackson Brown... en wat toen een uh, wereldhit is geworden. Dit dan een van de mindere bekende, maar zeker niet zo onaantrekkelijke stukken. It's all right with me, girl. Clemens Clemens, de soul saxofonist. En daar heb je er meerdere van... 1965, Junior Walker en de All Stars. Radio 1 met De Nacht Klinkt Anders. Het dan anders. Even ruim baan voor beroemde saxofonisten. Ik liet jou Clemens Clemens horen en vervolgens Junior Walker. En zijn All-Stars uit 1965 met Shotgun en de Rolling Stones. Die kwamen met een trek uit Tattoo You waar Sonny Rollins aan heeft meegewerkt. En Sonny Rollins was uitgebreid te horen in Waiting on a Friend. De Rolling Stones dus. En Sonny Rollins, niet te vergeten. Ik had het al vermeld. Ik laat je wat filmmuziek horen. Op dit moment draait in een aantal bioscopen... meestal zijn dat de filmhuizen, de arthouse-movies. Dat draait de film To Soleil. Een zeker, op zijn minst, vermakelijke film... waarin ook muziekcentraal staat. Er is ook een hele aantrekkelijke soundtrack bij... vooral als je houdt van de Napolitaanse Tarantella... Nou, maar het hele verhaal te vertellen, dat vraagt nogal wat vrij veel. Want het is nogal een verhaal een uh, vrij veel lager. Maar de hoofdpersoon is in ieder geval een leraar muziek, een docent muziek. Die geeft uh, lessen aan studenten en doet dat met zoveel passie. Dat hij uh, tijdens de muzieklessen op de lessen naar gaat staan en meer gaat dansen met de tarantella. En dan heb ik het over deze muziek. Mijn is vandaag getrouwd. En dat vieren we. Ze is pas 21. Ja, ze trouwen vroeg tegenwoordig. Kijk, hier heb ik nog een fotootje van mijn dochtertje. Dat is anderhalf jaar terug. Oorspronkelijk zat er op de foto aan mijn dochter nog een knulvest. Maar die heb ik er vanaf geknipt. Maar dat was een bevlieging van zeer tijdelijke aard. En waarom zou je dan nog met zo'n snotneus op je borst blijven rondlopen, nietwaar? Dat heeft geen betekenis. Dus ik nam een schaar en knip, dan ging Piem. <lacht> Verdomd, hij heette Piem. Als een meid getrouwd is, dan houdt zo'n meid ineens op met kind te wezen. En dan is zo'n meid ineens een mens geworden. En als je als vader zijn, dus zonder te veel narigheid, je dochtertje hebt opgekweekt tot mens... Dan mag je als vader zijnde wel even op die mijlpaal plaatsnemen. Een zucht van verlichting slaken. En een selfie opsteken. Want wat is een kind? Ik zeg altijd een kind. Je staat er borg voor. Als het kind iets overkomt is het jouw schuld. Altijd. Want als opvoeder faal je. Trouwens, wat is een opvoeder? Een opvoeder is een stakker die in het duister tast. Mijn vader, hij rustte in vrijheid. Maar mijn vader was een man met een paar harde handen. Die legde heus niet zijn oor op je zieltje te luisteren. Een hengst voor je kop kon je krijgen. En zo ben ik dan opgegroeid door iemand met vrije levensprincipes. Multatuli heeft al gezegd, kind als ik me erop voor sta dat ik je vader ben... spuw mij dan in mijn gelaat. En daar had Multatuli gelijk in. Toen het puntje bepaald, kwam met Multatuli zijn eigen zoontje aardig verprutst. Maar ja, op papier wist hij het wijs te zeggen en dan gaat het me om met dat soort aan. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb mijn dochtertje vrij opgevoed. Ik heb mijn dochtertje niet opgevoed als een boeman... Maar als een vriend. Als een gelijke. En dan moet ik jullie toch eens wat zeggen over die moderne opvoeding. Ik vroeger, ik vertelde mijn ouders niks, maar ik deed wat ze zeiden. En zo'n modern kind vertelt je alles, maar doet nooit wat je zegt. In het begin is dat nog geen doodwond, maar ja, zo'n meid groeit op... en dan komen de jongens, de natuur moet zo'n loop hebben, dat ken ik billeke... Ik weet het nog goed, ze was 14. Toen komt ze thuis met een knul van 18. Oh, ik zag het zo. Een gluipert van het zuiverste water. Ene Harry. Ik droom nog wel eens van hem als ik zwaar getafeld heb. Maar ja, wat doe je in de moderne opvoeding? Je zegt niet tegen je eigen dochtertje, meid ga uit mijn ogen met dat stuk verdriet. Maar je haalt de kwal binnen of het Sinterklaas is. Oh, die Harry, hij was er altijd. En hij moest ook altijd mee eten. En dan was hij zo gedienstig, weet je wel, zo glijrig. Hij kon alles zo mooi aangeven. Het zout en de zuur en de aardappels. Boah. Ik dacht, als dat mijn schoon zo moet worden, dan verhang ik me op een mooie zondagmorgen in het Amsterdamse bos. Maar ja, in het begin heb je nog enig invloed, want dan gaat zo'n meid aan je vragen, pa, hoe vind je Harry? En ik, heel link, ik begon hem te prijzen. Ik prees hem regelrecht het graf in. Dat hij zo gedienstig was en dat hij alles zo lekker kon aangeven. En zo zaagde ik indirect de poten onder zijn stoel vandaan. Binnen een maand had ik een plat. Dag Harry. Maar ja, Harry gaat, Piet komt. Piet gaat, Kees komt. Kees gaat, Nikki komt. En allemaal mee eten. Nou, ik heb wat voedsel verstrekt aan die knapen. Maar ja, je denkt ook bij je eigen rekken en erbij blijven. Als ze vandaag en morgen getrouwd is, dan moet ze het zelf maar weten. Dan kan ik er ook niks meer aan doen. Nou, en dat heb ik dan vandaag bereikt. Die knul waarmee ze vanmorgen naar het stadhuis gegaan is. Het is geen kwaaie jongen, hoor. Beetje een suffer. Hij helpt bij het afwessen. De nacht klinkt anders. Hey. The fire in his belly taking over. He never was the telly he drept sober. He really lijkt er fift, give him os bluf en hij won out.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 Justin Stone, daar hebben we al een tijd niet meer van gehoord. Maar dat gaat veranderen. Dat begon al begin deze week dat ze de, het nieuws haalde. Omdat er een vermoedelijke uh, moordaanslag op haar zou worden gepleegd. Want wat was het geval in Manchester? Daar, uh, daar was een rode Fiat Punto. En die, uh, die reed een tijdje rond bij het huis van... Uh, Josh uh, Stone en buren die hebben daar op een gegeven moment uh, melding van gemaakt bij de politie. Er werden op een gegeven moment uh, twee mannen opgepakt van 30 en 33 jaar oud. En die hadden een platte grond bij van het huis van Josh uh, Stone. En verder ook nog waren ze in het bezit van zwaardetouw overals en een leekzak. De mannen werden aanvankelijk opgepakt voor het bezit hebben van wapens en materiaal om in te, bruiken, om in te breken. Maar nu worden ze ook verdacht van een moordcomplot. Tot zover dan het justitiële nieuws omtrend. Just Stone, maar er is ook uh, muzikaal nieuws. Al eerder maakten wij melding van het feit dat Just Stone gaat meewerken... aan een project Super Heavy. Met onder andere Mick Jagger in de gelederen. En van Just Stone zelf komt ook binnenkort een album uit onder de titel LP1. En daarvan liet ik je net uh, als voorproefje de single horen. Just Stone met Somehow... En voor Just Stone hoorde je Wim Zonneveld uit, uit de jaren zeventig... met een conference op tekst van Simon Carmichelt, De Jongens. En die werd weer voorafgegaan door muziek uit de film... die ik je alleszins kan aanbevelen, Tout Soleil. Muziek waarin de Napolitaanse Tarantella een belangrijke rol speelt. En je hoorde het gezelschap onder leiding van Christina Pouhar... met Tarantella Napolitana. En deze jongens met Samin Le Bon in de gelederen die zouden komende zaterdag in Den Haag een optreden geven. Helaas, dat gaat niet door. er iets met jazzmuziek te maken heeft... ...maar het is wel een publiekstrekker als je Duran Duran op de affiche hebt staan. Ze zouden aanstaande zaterdag optreden als afsluiter van The Hague Jazz... ...maar dat gaat niet door omdat Simon Labon, de zanger, stemproblemen op heeft. Al eerder zijn er wat optredens uh, afgezegd vanwege die stemproblemen. Maar de bedoeling is wel dat ze in september of anders in oktober terugkomen... ...om alsnog dat optreden te doen in Den Haag. Duran Duran, je hoort dus met Ordinary Worlds tot aan het nieuws... Roy Santiago die je kunt gaan beluisteren. Sun and Ice.